11 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. De PVV heeft in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond... vier zetels minder dan vorige week. Dat betekent dat de vier zetels winst van vorige week weer zijn verdampt. Toen speelde de kwestie van het zogenoemde Polen-meldpunt. De afgelopen week stond in het teken van het vertrek van Hero Brinkman uit de PVV-fractie. Volgens de peiling krijgt de PVV nu 21 zetels in de Kamer. De VVD doet het beter dan vorige week... en is met 31 zetels weer de grootste partij... Vorige week was de SP nog de grootste. De partij van Roemer blijft deze week op 30 zetels staan. De opmars in de peilingen van de PvdA is tot stilstand gekomen. De Sociaaldemocraten scoren net als vorige week 21 zetels. Met het CDA gaat het nog steeds niet goed. De Christen-Democraten staan al week op fors verlies... en zouden nu 13 zetels bezetten in de Tweede Kamer.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 Het NOS-radioprogramma Langs de Lijn wordt vandaag voor de tienduizendste keer uitgezonden. Over een uur begint op Radio 1 een speciale uitzending die tot zes uur duurt. Er zijn veel historische fragmenten te horen... van onder meer het vermaarde presentatieduo Kos Postma en Willem Ruijs... Frits 00 van Turenhout en verslaggever Theo Komen. De eerste uitzending van Langs de Lijn was op 1 januari 1967. Het programma is tegenwoordig dagelijks te horen... maar de zondagmiddageditie blijft veruit het populairst... Daar luisteren gemiddeld ruim een half miljoen mensen naar. Het weer, vanmiddag is het droog en zijn er zonnige perioden bij maximum temperaturen variërend van 13 graden in het noorden tot 17 in het zuiden van het land. Ook de komende dagen blijft het droog voljaarsweer met regelmatig zon. Dit was het NOS-journaal.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 Dit is Radio 1. Ja goedemorgen welkom terug bij het tweede uur van OVT Luisteraars thuis en hier in Studio De Smet in Amsterdam. Tegen half twaalf in onze spoor terugdocumentaire Hans Brussen, de wreker van Stalin. Waarin uh, Hans Olink en Paul Arnoldersen met behulp van Amerikaanse archieven van de FBI en de Britse archieven van MI5. De moord door de Nederlander Hans Brussen op Walter Krivitsky, het hoofd van de Russische spionagedienst in Europa op 11 februari 1941, reconstrueren. Maar eerst onze maandelijkse boekenrubriek... met publicist en directeur van Biografie-Instituut Hans Renders. U hoorde hem in het eerste uur ook al. En historicus Han van der Horst. Ja, uh, Han, um, het eerste boek Het is dit jaar het Roland-Holst-jaar. Maar dan gaat het over Henriette, hè? Het eh, 60 jaar na de dood van dichteres Harriette Roland Holst. Een expositie, een boek, een film en tal van activiteiten op haar landgoed, de Buijse Heide. We hebben hier het boek eh, het boek van de Buijse Heide. Harriet en Richard Roland Holst, uitgeverij Scriptum Art in Schiedam. Vertel. Het is een, een prachtig boek, rijk geïllustreerd met een, een aantal biografische schetsen over... Eh... De mensen vooral die de Buijse heiden, dat buitenverblijf van, uh, van Henriette en Richard Rodald Holz in de buurt van Zundert uh, bezochten. Uh, op de achtergrond uh, zien, zien we ook de schaduw van Vincent van Gogh. Want een van de redenen waarom Vincent van Gogh uh, beroemd is uh, geworden als schilder... Uh, heeft te maken met het feit dat al die bezoekers en logeërs. Culturele elite van Nederland. vaak met uh, een klein sprenkelingetje van sociaaldemocraten. daartussendoor. Uh, op de buisenheide kwam logeren. Daar gaat ja, het dus over. je kwam even uitrusten op de buisenheide van en al is hun een activiteiten. Prachtig, prachtig boek, rijk geïllustreerd. Ja, misschien nog even. Goed Heel kort on, even nog. On... Om... zeggen dat. Uh, alles in het boek is gebaseerd. op het zogenaamde Gastenboek. Dat bevindt zich nu in het Letterkundig Museum. Uh -huh. En uh, gasten zoals Herman Gorter, Berlaag, Saar de Zwart, Charlie Torp, Jan Vet. Uh, Adriaan Roland Holst natuurlijk en Johan Huizinga en vele anderen kwamen daar op uh, bezoek. En daar, die hebben daar van alles in dat gastenboek uh, geschreven. Oh, we kunnen dus zien of ze de koffie lekker vonden uh, en dat soort dingen. Uh, wanneer ze er waren. En er zijn dus vier uh, medewerkers, zoals dat zijn Elsbeth Etti, Karen Heger, Reigers, uh, Lia Voermans en Lieske Tibben... Uh, en Annemie Krenz, er zijn vijf. die dat ook geduid hebben. Dus als ik, het, als ik bijvoorbeeld de naam Sarah de Zwart noem. dan wordt er uitgelegd wie dat was. Dat dat de schilderij was. En hoe die contacten lagen. En waarom ze daar waren. En wanneer uh, Henriette de revolutie. Uh, is, dit, is dit nou een leuk boek alleen voor, voor liefhebbers van deze twee mensen? Of? Nee, het is alleen al een prachtig boek om, om open te slaan. Ja, die Zundertse heide daar. of de Buisse Heide bij Zundert. is een geweldig. Nou, kijk eens even mooi. Kijk naar de schilderijen van Vincent de, de van. Van, uh, ja, ja. van Gok, en je weet hoe mooi. 200 hectare is dat landgoed. Dus uh, ga er allemaal een keer heen. Want er is tot 29 maart volgend jaar een tentoonstelling over deze, uh, dit gastenboek. Ja, het boek kan... van de ja. Buisheiden, Harriet en Richard Ronnetholst, uitgeverij Script Art in Schiedam. Ja, um, oud was ik toen ik jong was. Het leven van een eeuw, uitgeverij Contact, Steffi van den Noord. Hans. Ja. Uh, Stefan van Oort heeft uh, in haar vorige boek iets heel moois gedaan. Zij is mensen gaan opzoeken die 100 jaar waren. Ze praat van, met heel oude mensen. Uh, met hele oude mensen, minstens 100. Dit boek heeft ze dat ook gedaan, vaak nog ouder, 107 of 108. Alleen wat we hier, waar ik hier een tikje een probleem mee heb, is dat je wel heel goed moet kijken in die mist van die herinneringen. Waar gaat het nou eigenlijk over? in het nawoord komen we er ook al enigszins achter... bijvoorbeeld het derde verhaal, wat ik heel mooi of mooi indrukwekkend vind. Een mevrouw die moet aantonen dat ze niet-Joods... terwijl dus ze in, uh, in een Frans concentratiekamp zit. Naar nou, alle gruwelijke verhalen. Uh, of een andere vrouw die door haar scheiding weer haar Joodse naam uh, terugkrijgt. Uh, dus je ziet allerlei dramas van die 20e eeuw uh, passeren maar ik heb toch liever gewoon een verhaal waarin een en ander geduid wordt. Want er zijn namelijk twee problemen. Het is vaag. Maar het tweede is, ja, een herinnering van iemand is interessant... Uh, voor als je die persoon uh, kent, maar die herinnering kan natuurlijk net zo goed flauwekul zijn. We weten hoe slecht onze herinneringen zijn. Ja. Uh, Han van der Horst, een, een, een, een, een mooi boek, zegt Hans Renders. maar ja, eigenlijk, het zijn mooie verhalen... maar meer is het eigenlijk ook niet de draak, de 20e eeuw... maar we weten eigenlijk niet wat het of het ook werkelijk ergens betrouwbaar is? Of, um, of, uh, of, het, juist, of het betrouwbaar is, uh, weet ik niet. Maar het geeft een aantal vignetten van de 20e eeuw. Ik zat me iets anders af te vragen uh, uh, toen ik het las. Uh, ze heeft heel oude mensen en, en, en, en hun omgeving uh, geïnterviewd... en het opgeschreven met gebruikmaking van een, uh, van een soort, uh, soort romantechniek. Uh, zonder overigens dialogen te verzinnen. En toen dacht ik, mag dat? Er wordt op een gegeven moment een schets gegeven... van Antwerpen in, uh, in de Eerste Wereldoorlog. Eerst de Duitse aanval op Antwerpen... de vlucht van de Antwerpenaren naar, naar Nederland... en hoe het leven daarna in de stad is. En klopt dat? Is dat de, de stad van, uh, uh, van, van, van, van, van Paul van Ostaaien... en zijn beroemde gedichten en van de honger en van de grauwheid? En ik denk dat dat klopt... Uh, in zijn bescheiden doelstelling is dit een buitengewoon geslaagde reeks uh, korte vragen. Voor mij is het toch nog niet helemaal wat, wat die doelstelling dan is. Was, was er. Uh... Laten. Hebben deze vrouwen iets, of deze mensen die ze geïnterviewd heeft iets gemeen? Of is het ja. een, een algemene hun, vraag die ze aan... Hun leven, hun leven wordt door grote gebeurtenissen in de 20e eeuw geraakt en beïnvloed. En dat kan heel veel zijn en heel weinig. Nou ja, de ik eerste ik dat vorige ja. boek, daarin kwam dat heel duidelijk tot uiting. Ja, ja, de, de eeuwelingen. eeuwelingen. Dus dan heeft ze, ik geloof ik, tien of twaalf eeuwelingen ja. geïnterviewd. En dan zie je dus de grote gebeurtenissen, zoals de Eerste Wereldoorlog... en de Tweede Wereldoorlog zie je voorbij trekken. En je ziet wat, wat je dan een beetje deftig zou kunnen... Kunnen noemen, het deelnemersperspectief op die periode kan betekenen. Voor de een is dat wat anders dan voor de ander. Bijvoorbeeld Jood of niet-Jood of rijk of niet-man enfin, of vrouw is hier ook erg belangrijk. Maar hier, nou, ik zei al, het is een soort cacao-busje-achtige me ja. metafoorisch iets. Het is, het, het, is, het is een mist, maar het is ook een mistig boek. Jij zegt, er worden geen dialogen uh, verzonnen. Hoe weet je dat? Het hele boek staat vol dialogen. Althans, uh, tekst met aanhalingstekens openen en uh, sluiten dan uh, nou kun je zeggen, ja we moeten erop uh, vertrouwen dat die uh, uh, oude mensen dat hebben gezegd. Dat vind ik dan ook niet zo belangrijk. Maar je weet eigenlijk helemaal niet wat, wat het doel is en de werkwijze. Ja, maar goed, als je dit boek leest, heb je een aardige indruk... wat er in de 20e eeuw allemaal aan grote ellende in een gewoon leven kan doorspelen. Als je Evelingen haar vorige boek ja. leest, wordt da word dat nog duidelijker. Ja. Dus als je dit boek leest met Evelingen... Het vorige boek van haar in je achterhoofd, dan word je er in ieder geval niet dommer van en misschien wel iets wijzer. Zullen we het daar even bij laten en dan meteen doortanken? Daar het doen, doen, het ik, boek ik wil het, uh, de, de titel nog even noemen, Oud was ik toen ik ja. jong was, het leven van een eeuw, uitgever bij ja. contact, Steffi van der Noord. Goed, dan gaan we door naar een, een hard boek, althans een boek met harde feiten, vermoed ik. Goebbels, een biografie van Peter Longenridge. uitgegeven door de bezige bij... Uh, heren, wie, wie begint te, vertel, uh, te vertellen? Uh, Hans, goed boek ja of nee? En wat is het voor een boek? Uh, goed boek ja. Uh, uh, waarom? Uh, je zou zeggen, wat moet er nou? Zoals de biografie van uh, Goebbels, 900 pagina's. Maar deze auteur uh, doet iets uh, heel erg goed, Longris. Hij heeft namelijk uh, al vier jaar geleden ook zo'n prachtige biografie van Himmler geschreven. Uh, hij doet een aantal dingen anders dan zijn vorige biografen. Hij durft te interpreteren. Zo durft hij de stelling aan dat Goebbels... die toch bijna in het, in het dadelijk spraakgebruik eh, wordt, ge, wordt toegepast... en zegt, nou, je kunt goed propaganda of reclame voeren. Hij zegt, nee, als hij iets niet goed deed, dan was het dat. En hij geeft er een paar sprekende voorbeelden van. Hij zegt, al die acties en die reclame... Uh, en die propagandacampagnes die mislukten. Hij wilde bijvoorbeeld de totale oorlog. Dat moest In ieders hoofd moest dat aanwezig zijn. Zei, ja, dat lukte ze nu en dan wel. Als je dat met grof geweld, als je dat afdwong, maar het kwam helemaal niet van onderop. Van de andere kant zeg je, ja, het is natuurlijk ja. ook wel heel erg moeilijk. Want als het buitenland zegt er zijn 2,5 miljoen Joden in Polen omgebracht, dan kon hij moeilijk met de persberichtkomen, dat nou, dan slechts 2,3. Maar wij, het is nu um, 70 jaar later. Ja. En wij associëren Gubbels met de totale Krieg. Ja. Dus dat is, ik kan niet zeggen dat dat nou niet ja. succesvol is geweest. Nee, ik, maar ik probeer alleen te zeggen dat deze biograaf iets durft. Hij durft een aantal uh, kanttekeningen bij dat overweldigende succes te maken. Hij geeft bijvoorbeeld aan, zoals je weet, dus Gubbels heeft zijn uh, dagboeken... ik geloof 23 delen uh, dik... Uh, waarin hij dan steeds opgeeft over zijn succes als propagandist. En uh, deze biograaf geeft, de, de, maakt duidelijk dat hij soms... Sochtens een hoofdredacteur dwong om iets over hem te publiceren... ...en dan ging hij s'avonds in zijn dagboek, dus voor zichzelf zou je denken... ...ging je opschrijven dat die hoofdredacteur zo enthousiast over was. Dus, dus Goebbels wist vooral handig gebruik te maken van het machtsinstituut achter hem, het apparaat. Nou ja, en, en hij plaatst dat in het kader om te zeggen... ...Goebbels was een enorme narcist. Ja. En hoe kon dat nou? Want hij was zelf altijd het belangrijkste... ...en in deze biografie wordt heel helder aangegeven... dat Adolf Hitler, or categorie was. Want Goebbels vond zichzelf altijd de beste op het ziekelijke af. Hij vond bijvoorbeeld dat je op Wagner leek en dat, dat Schiller eigenlijk dezelfde poëzie had dan hij ook al altijd in zijn hoofd had. Want Goebbels was natuurlijk een grote dichter. Maar door, door Hitler zo buiten het menselijke te plaatsen. Kon dat narcisme, kon alles maar gewoon door. Uh -huh. dus, dus eigenlijk is het zo dat Goebbels zichzelf de beste mens aller tijden vond... tot op de dag dat hij Hitler ontmoette. De, en en ja. is het nou zo dat, dat uh. dit boek ook het verhaal vertelt van de Goebbels voor Hitler? Een, een, een, een, een vrouwenjager, geloof ik. Een, een, een, een, een romanticus, Hans van der Horst? Uh, ja, ehm... Um... Kijk, Hitler heeft. Kubbels uh, uh, leidde een, een chaotisch leven, was ook uh, op allerlei opzichten een, een chaotisch denken, die niet goed raad met zichzelf wist. En pas toen hij Hitler ontmoette besefte hij dat dit de zon van zijn leven was. En daarna is de Jozef Kubbels uh, ontstaan zoals wij die kennen. En het is heel dapper van, uh, van Peter Longerich om, om, om nog weer eens een. Uh, Biografie van, uh, van Goebbels te schrijven, want er zijn er al, uh, zijn er al uh, boekenplanken uh, vol. Uh, het, uh, het knappe ervan is, is dat hij inderdaad uh, niet alleen een correct politiek, maar ook een correct, denk ik, psycho interessant psychologisch portret van Goebbels, uh, Goebbels schetst. Ik heb er nog iets aan ontdekt, namelijk dat, uh, dat Hitler nogal, nogal gek was op magda en dat het bijna, de Magda, de vrouw van Kubbels, die later, later heeft, hebben ze samen haar zes kinderen, hun zes kinderen vermoord en daarna uh, hebben ze zelfmoord gepleegd. Die Magda, dat het bijna een soort, soort, soort driehoeksverhouding uh, was. Waarbij we de rekening mee moeten houden dat het bij Hitler. dat Hitler waarschijnlijk niet zo in het consumeren van dit soort relaties. Uh, Geïnteresseerd was. Een erg bijzonder boek. Wat het, nou, hij, hij, misschien moet je dat wat, even uitleggen, want Magda dat was niet oh, alleen dat. En hij, dat Hitler het, dat huwelijk georganiseerd heeft ja, bijna. En ook gezorgd dat ze bij elkaar bleven. Als, ja, ja. Omdat uh, zowel Magda als Kubbels nog wel eens een keertje uh, buiten de deur gingen. Um, wat het spindokterschap van Kubbels uh, van betreft, ik vraag mij. Um, ik vraag mij af of. Uh, er met welke methode dan ook op het gebied van, uh, van public relations... van propaganda en van voorlichting grotere successen te boeken zijn... dan, uh, uh, dan Goebbels heeft gedaan. Natuurlijk, ja. hij heeft in de, de tijd van de Vrije Weimar-republiek... nooit de politieke macht in Berlijn kunnen veroveren. Maar hij heeft wel in die linkse stad 30% van de stemmen gehouden. Ik wil dat een beetje relativeren. Hij... Uh, als vakman onderschat Longerich Gubbels een beetje. Goed, zullen we het daarbij laten wat Gubbels betreft? Oké, okay, Longerich. Uh, de biografie van Goebbels uitgegeven bij de bezigheid. Ja, Mendelssohn op het dak... Een rare titel over nu. Ja, rare, titel. Ja, een rare een leuke, titel. Leuke titel, maar uh, eigenlijk een geweldig boek. Maar waar gaat het over? Uh, de, waar gaat het over? Moet ik moet even gaan zeggen dat het geschreven is door Jiri Weil... en dat het uitgegeven is bij Cossé. Juist. Ja. En al uit 1960 stopt. En nu pas in het Nederlands wordt vertaald. Waar en, gaat, waar het, gaat over? het over? Het is het derde boek ongeveer in één maand tijd over... Heidrich. Heidrich, protectoraat in Praag. We hebben de H-H-H-H. He, dus Heidrichs hersens heten Himmler. Hitler, Himmler. Uh, we hebben uh, de, uh, uh, biografie van, uh, de biografie van uh, uh, Heidrich. En nu is er een roman van Jiri Weil, die in 1959 is gestorven. En die roman is voor het eerst in 1960 dus uh, postuum gepubliceerd. En de auteur van Ha Ha Ha Ha heeft meer dan eens over dit boek gesproken... en nu is dat in het Nederlands verschenen. Waar gaat het boek over? Het gaat over ja, zeg maar de menselijke kant van de natificering van Praag. Vanaf dat Heydrich daar zat... dus de, de, de, de, de, de moordaanslag die ook korte tijd later tot zijn dood leidde... ik geloof op 27, mei, eh, 27 augustus eh, 1942... wordt hier vanuit verschillende menselijke standpunten bekeken. Bijvoorbeeld, op een avond zit Heydrich in het concertgebouw... en eh, hoort daar prachtige muziek en hoort in de wandelgangen dat er beelden op dat concertgebouw staan. Dat heet trouwens niet Concertgebouw, maar dat is even terzijde. En een van die beelden is van Mendelssohn. En Mendelssohn is een Jood, dus ze zegt, dat, dat kan niet. Dus hij geeft orders, dus het begint een beetje als een slapstick-achtig boek... hij geeft orders om dat beeld weg te halen. Dus die eh, eerste SS-officier... maar die trommelt natuurlijk een paar plaatselijke werklijgen op... en die worden dat dak opgestuurd. Maar ze gingen ervan uit dat er keurig onder zou staan... Mendelssohn. Maar dat staat er niet onder... Dus zij moeten... Ze hebben alle beelden weggehaald. Nee, dus zij moeten uh, iets doen. En dan gaan ze op een gegeven moment zijn neus meten. Want wie heeft de langste neus? <lacht> en je uh, weet in de antisemitische... En wat, wat gebeurt er dan? En daarom is het begin werken in een hilarisch boek. Ze leggen een, een strop om de hals van Wagner. <lacht> want die heeft de grootste neus. Uh, dat kan natuurlijk niet. Nou, uh, maar uiteindelijk wordt het een heel deprimerend boek. Want diezelfde man die op dat dak... Uh, het werd al duister en donker. Uh, dus uh, Mendelssohn mo moest weghalen. Die werkte later in een uh, Joods museum... waarin hij uh, langzamerhand een ander type werk kreeg. Hij was daar conservator, maar langzamerhand moet hij een boekhouding maken... van de geconfiskeerde ge goederen van uh, Joden. Zo is er iemand anders die uh, een, een, een, een collectie moet maken van uh, Joods erfgoed. Weer iemand anders moet, de, moet een tekening maken van... Uh, uh, weggevoerden. En eentje is een kunstenaar. En die krijgt dan ook de opdracht. Om, omdat het zo bijzonder is. ze kenden wel galgen en stroppen. maar een dubbele strop hadden ze nog niet eerder. in de werkelijkheid toegepast. Dus die man krijgt de opdracht. om een dubbele strop te tekenen. Nou ja, u merkt het al. Het, het begint hilarisch. en misschien ook zelfs grappig. Het is een ja. erg goed boek. Uh, maar het einde is de treurigheid. En als je dan het boek uit hebt en je leest het, het nawoord van uh, Kees Merks, dan begrijp je ook wel enigszins waar dat vandaan komt. Want deze Jiri Weil heeft een leven geleid... Uh, uh, wat we niet hier in twee minuten kunnen navertellen... maar wat zo ongelooflijk gek is. Hij heeft zich aangemeld als communist... Uh, voordat uh, Tjecht-Holkein nog communistisch was. Hij is naar Moskou gegaan, hij werd verdacht... Uh, van een moordaanslag op een uh, medewerker van Stalin ging weer terug. Uh, toen hij in 1942 werd opgeroepen om zich te melden voor het kamp... heeft hij een zelfmoord in scène gezet. Dus zo heeft hij die oorlog overleefd. Dus hij dook onder, maar wist het zo te plooien dat hij uh, dood was. Na de oorlog is hij weer gewoon uh, conservator in dat museum geworden. Je merkt een van de hoofdpersonen, dat is dus hier, hier Wael. En misschien het allergekste van alles is nog... hij is tot aan zijn laatste snik een overtuigd communist gebleven. En toch een goed boek geschreven. Een geweldig ja. boek. Uh, goed. Mendelssohn op het dak, uitgeverij Kosser. Goed. Uh, ik neem aan dat Han het ook een prachtig boek vond. Ja, uh, ja, ja dat vervolgen. is volgens Hetzelfde Han... sfeer in Praag in die tijd als die, als die presse schetst in, in, in Ondergang over Amsterdam. Exact hetzelfde. Als het gaat goed. om de vervolging en de, ja. en de aanpak van de Joden. Goed, um, Han, jij mag eerst. De Paus en de Wereld: Geschiedenis van een instituut. Uitgegeven door uitgeverij Boom en onder redactie van allerlei uh, auteurs, Frans Willem, Frans Willem Lantink, Jeroen Koch, biograaf van Kuyper, nu gewoon net uh, van de gereformeerde Kuiper, Leider Kuyper, nu net zo makkelijk naar de pauze hoppend. Uh, en nog andere auteurs. Uh, Han, uh, als je dit boek leest, en je hebt al die artikelen, want het zijn allemaal artikelen van verschillende uh, auteurs hebt gelezen, dan zeg je. Nu begrijp ik hoe het, zover, hoe het in de Katholieke Kerk, hoe het nu is, wat er allemaal niet goed is gegaan en wat er allemaal goed is gegaan, begrijp ik volledig. Dit is het boek der boeken. Nee, dat, dat denk je niet. Dan denk je, dit is een Nederlands product van Nederlandse historici... en die hebben allemaal hun best gedaan... en zeer interessante artikelen geleverd... die eh, van alle kanten met kleine schijnwerpertjes licht werpen. Niet op de pauze, maar op het pausdom. En eh, dat, gaat, eh, dat, is, dat is heel wisselend. Het gaat bijvoorbeeld... In een van die artikelen over de Sint-Jan van Lateranen... dat is een, uh, een kerk die al door Constantijn de Grote... in de vierde eeuw uh, na Christus is gebouwd. Maar er staat ook een hoofdstuk in een, hoofdstuk, een artikel in van Jan Bank... over Piers de Elfde en Piers de Twaalfde. En daarin worden hun houdingen ten opzichte van... Uh, de totalitaire machten van die tijd uh, met elkaar vergeleken. En daar leren we weer, maar dat wisten we wel wat... Uh, ja, wat voor een buitengewoon dubieuze man Pius de Twaalfde is geweest. Uh, het goede van het boek is dat je veel leert... over de, inderdaad, de institutie van het pausdom... en uh, ja, het apparaat, de dingen uh, eromheen. Er staat ook een prachtig, prachtig artikel in... over, o, over de, de beide pausen Piers die uh, problemen hadden... met Napoleon en de Franse revolutie. Er staat iets in over uh, de stad Rome in, in 715 en de bouwboom die daar toen geweest is. Dus het is heel wisselend en, en erg interessant voor mensen die van vroeger houden... en die om wat voor redenen dan ook de katholieke kerk belangrijk vinden. Hans, wat nog? Ja, het lijkt me alsof we in een soort uh, uh, paushoos leven... want er zijn de laatste twee jaar zijn er twee dikke boeken over het pausdom uh, verschenen. Uh, vorig jaar nog een prachtig boek, dat hebben we hier ook in de OVT behandeld van Norwich en Twee jaar geleden van Colin. Nou, laten we even over dit boek. Ik vind het ook een zeer interessant boek. Natuurlijk zijn die hoofdstukken zijn, uh, wisselend, maar wat er zo goed in tot uiten komt... is de uitspraak die de Franse historicus van uh, Jacques Le Goff ooit heeft gedaan. Die heeft zich afgevraagd waarom bestaan de universiteit en de kerk eeuwenlang omdat ze overal zo lang over doen, Anders dan ik hier, want wij moeten heel snel gaan afronden. Ik vind het heel mooi. Eindelijk is het wel voldoende. Ja. En nog één zin dan. Uh, nou ja, de, de, een mooi boek. en uh, Lees het en dan uh, weet je iets. En lees het niet alleen om het misbruik in de kerk uh, te gaan uh, toetsen. Ja, maar ik nog één kleine opmerking maken? Gubbels heeft een kerkrader ook in de katholieke instelling gezeten. Dat staat niet in het boek. En dat is allemaal goed geraakt. Dat weten we niet. De Pauze in de Wereld, uitgeverij Boom. U luistert naar OVT, geschiedenis op de radio van de VPRO. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl en we hebben een website die heet geschiedenis24.nl-oVT. Max Koolhaas is nu aan de telefoon, redacteur. Manix, wat raad je ons aan om te gaan zien op de website? Um, nou, allereerst even. De kwestie themakanaal, want uh, ons geschiedenis themakanaal 24 dat houdt per 1 april op te bestaan. Ja. Dat gaat op in Holland Doc 24. Dus geschiedenis liefhebbers die naar themakanalen, op ges uh, geschiedenis op themakanalen willen zien, die moeten vanaf 1 april terecht op Holland Doc. Maar dat is al begonnen, die uh, geschiedenis programmering op Holland Doc. Speerpunten daarbij zullen zijn de zondagmiddag. Dus aansluitend op OVT zal er op nog 24 veel geschiedenis worden uitgezonden. Zoals vanmiddag bijvoorbeeld om half 1 de documentaire van onmacht naar macht... die de RVU in 2001 uitzond over de Joodse Raad in Enschede... die onder leiding van textielfabrikant Menko veel minder leidzaam tegenover de Duitsers stond... dan uh, veel andere Joodse raden in Nederland. En dat bleek ook uit de cijfers. Veel minder Joden uit die streek uit Twente zijn uiteindelijk gedeporteerd. Um, verder speerpunt holland uh, Geschiedenis op uh, zondagavond na Andere Tijden. Vanavond bijvoorbeeld na de uitzending van Andere Tijden... over banen naar Born, over uh, de stichting van de fabrieken van DAF in Born... na de sluiting van de mijnen, zendt Hollandok -Doc, de documentaire. 100 jaar auto uit die de KRO in 1987 samenstelde. En dan nog op de website. Daar is een heel bijzondere film te zien. De Lentefilm uit 1921. De eerste cultuurhistorische film die over Nederland gemaakt werd... door IA Oxen en D.J. van der Ven. Dat was de grote volkskundige die bij het Openluchtmuseum in Arnhem werkte. En die samen een grote... ...avondvullende film maakte over de volksgebruik in Nederland... ...die dus is op de website te zien op geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marks, bedankt. En dan nu onze afdeling Spionage met de documentaire Hans Brussen, de wreker van Stalin. Hans Olink en Paul Arnoldersen wisten met behulp van Weile Jos van der Woensel... ...beslag te leggen op de Amerikaanse archieven van de FBI en de Britse archieven van MI5. Zo kon collega Olink de spraakmakende moord van de Nederlander Hans Brusse op Walter Krivitsky, het hoofd van de Russische spionagedienst GROE, in Europa op 11 februari 1941 reconstrueren. Luistert u naar Hans Brusse, de wreker van Staling. Onder nummer 69887-V1 heeft de personal file het persoonsdossier van de Nederlander Hans Brussen... drie kwart eeuw in het archief van de Britse geheime dienst MI5 gelegen. 26 documenten over een leven dat vanaf 1941 is vastgelegd. Onder dossier nummer 11146... komt zijn naam veelvuldig voor in de archieven van de FBI... het Federal Bureau of Investigation... en wel in het persoonsdossier van Walter Krivitsky... de man die door Hans Brusse zou zijn vermoord... Het zijn duizenden documenten, brieven en rapporten over de dood van het hoofd van de GRU, de militaire inlichtingendienst van de Sovjet-Unie, in Europa. De Times Herald, 11 februari 1941. Met een gapende wond in de rechterslaap en een zwaar kaliber pistool ernaast, is gisteren het lichaam van generaal Walter Krivitski voormalig chef van de Sovjet-Russische geheime dienst in Europa... gevonden op een bed in Hotel Bellevue... gelegen in het eerste blok van E-Street, Northwest Washington. Hoewel inspecteur A. McGruder-McDonald... een certificaat van zelfmoord afgaf... willen vrienden van de Russische geheimagent een volledig onderzoek... vanwege de vele aanslagen op generaal Kivitsky in de afgelopen jaren. De identificatie van het lijk werd gedaan in de district Smorg door dokter J.B. Matthews. Onmiddellijk na de sectie, zei dokter Matthews... Er is geen twijfel over mogelijk dat dit het lichaam is van de man... die wij kennen als generaal Walter Krivitsky. Ik ben er absoluut zeker van. De laatste keer dat ik hem sprak, drie maanden geleden, zei Krivitsky... Ze zullen me zeker krijgen. Geloof nooit dat het een zelfmoord zal zijn. Ze hebben alle anderen ook neergeschoten. En dat zullen ze met mij ook doen. The Washington Times-Herald, 11 februari 1941. De weduwe van Kriwitsky, die ervan overtuigd was dat haar man was vermoord... zei dat haar man er een maand geleden was achtergekomen... dat een agent van de GPU, genaamd Hans Brussen... de Verenigde Staten had bereikt om hem te elimineren. Brussen was een Stalinistische killer. Die probeerde Kriwitsky al uit de weg te ruimen in Marseille in 1937... vlak nadat haar man had gebroken met Stalin, zei de weduwe. Wij kennen zijn methode. Zijn favoriete tactiek is iemand tot zelfmoord te drijven... door hem te dreigen met kidnapping en marteling van zijn gezin. Zo is het vaak gegaan, ook in andere landen. De moord op Krivitsky stond niet op zichzelf. Het was een van de vele moorden door de geheime dienst van de Sovjet-Unie. De nieuwe leader, 15 februari 1941. Krivitsky was niet de enige die Stalin en zijn machtsapparaat bestreed. Voor zijn dood vielen reeds veel kopstukken ten prooi aan de Sovjet-geheime dienst. Ignatie Reis, een van de grote illegale spionnen van de GPU, gedood met een machinegeweer in Genève. Leon Sedov, Trotsky's zoon, vergiftigd in Parijs. Rudolf Clement, secretaris van de Vierde Internationale, wiens onthoofde lichaam in de scène werd gevonden. Andres Nin, leider van de Onafhankelijke Communistische Partij. Ontvoerd en gedood in Barcelona. Robert Sheldon Hart, Trotsky's secretaris. Gekidnapt en vermoord na de aanslag op Trotsky's huis in Coyoaca. Leon Trotsky, leider der Trotskisten. Met de machete vermoord door een GPU-killer. The Washington Times herald 12 februari 1941. Als Krivitsky's zogenaamde zelfmoord onopgelost en onbestraft blijft. Hoe lang zullen dan de levens van Amerikaanse burgers... die tegen Stalin en zijn misdadigers vechten... nog veilig zijn in hun eigen land? Wij eisen actie door de regering. Wij eisen genadeloos onderzoek. Wij eisen dat het vertroetelen van GPU-agenten... die Amerikaanse staatsburgers doden of hen tot zelfmoord drijven, stopt. Dit is geen Frankrijk. Dit is niet Nazi-Duitsland. Dit is niet fascistisch Italië. Dit is nog steeds de Verenigde Staten van Amerika. Walter Kriwitski, geboren in het Poolse Galicië als Samuel Ginsberg... werkte sinds 1917 voor de Sovjet-Russische geheime dienst. Als hoofd van de GRU, de Militaire Inlichtingendienst van de Sovjet-Unie in Europa... opereerde hij sinds 1935 als dokter Martin Lesner kunsthandelaar met een Oostenrijks paspoort, woonachtig in de Slebestraat 32 in Den Haag. De man die hem op 10 februari 1941 in Washington zou hebben vermoord, was Hans Brussen, zijn assistent, zijn mannetje van alles, zijn vertrouwenspersoon tot 1937, toen Kriwitsky als loslopend wild door hem werd opgejaagd. Hij was niet de enige afvallige Stalinist... die werd achtervolgd door de liquidators van de Sovjet-geheime dienst. Hans Brussen werd in 1913 in Rotterdam geboren... als stellig van een bekende literaire familie. Vader, Willy Brussen, was een gerenommeerd communist, columnist en uitgever. Zijn oom, Johan Christian was zakenpartner van de firma W.L. J. Brussen... En zijn tweede oom, Marie-Joseph, was journalist en auteur van het klassieke kinderboek Het Leven van Boefje. Zo kreeg Hans toegang tot radicale kringen. In de literaire sociëteit De Oase moet hij door Kriwitski zijn gerekruteerd voor de GRU. Brussen zou in het huwelijk treden met Nora Jongert, die eveneens uit een artistieke familie kwam. Haar vader, Jacob Jongert, was een zeer succesvolle commerciële kunstenaar die evenals zijn vader lid was van de communistische partij. Beatrice Jongert, de zuster van Nora Jongert... Schildert het karakter en de achtergrond van Hans Brussen. Hij werd met, met open armen ontvangen. Want een, een, iemand uit de Brussen clan, dat, dat klopte natuurlijk. Waarom? Politiek? N nou ja, je wist dat het kunstge kunstgevoelige mensen waren. Dat ze dus ook proletarisch dachten. Hè? Dat is hun uitgaven. En waren ook goed verzorgd. Dat was allemaal uh, in orde. Uh, het was zeer überlegen. He. Iedereen werd die hij kon gebruiken voor zijn stiel, die werd gewoon uh, ingetalmd, ingeschakeld. En toen zat hij al tot over zijn oren in het web, in het Sovjetwet. Waarschijnlijk wel. Dat hebben we natuurlijk nooit geweten. Maar omdat hij zogenaamd veel uh, deskundig was in vliegtuigen en die, die uh, luchtvaarttentoonstelling heeft georganiseerd in Rotterdam. Overigens met, met geld van, van, van de overheid en alles. En dat was natuurlijk een schitterende dekmantel voor snoepruisjes naar vliegtuigfabrieken en zo. Dat begrijp ik achteraf, want hij wist er inderdaad verschrikkelijk veel van af. En over haar zuster Nora weet Beatrice Jonger te melden. Ze was buitengewoon aantrekkelijk en een, een zeer koket. Ik zou niet zeggen een flirt, maar ze, ze had iets onweerstaanbaars aantrekkelijks. Omdat ze ook goed gek was. Ze was, ze was echt... Ze was echt had iets van... Ja, wie doet me wat? Was het een gelijkwaardige relatie tussen Hans en, en Noor? Ja, hij was natuurlijk een overpowering. Ik denk dat ze geweldig respect voor hem had... omdat hij deed alsof hij verschrikkelijk veel wist. En dat was in ons gezin gewoon geen gebruik... dat je etaleerde je kennis. Maar Hans Brussel had daar geen last van? van bescheiden. Nee, en die, die had daar ook geen respect voor. Wim Brussen, dus de neef van Hans, die zei... Hans heeft altijd de zaak belazerd. Hij liep met een grote rouwband om... en zei dat er, dat er iemand heel belangrijk gestorven was in de familie. Of met een groot verband, want dan had hij zogenaamd een ernstig ongeluk gehad. En het was altijd pozen. Hij belazerde iedereen. Echt waar. En dat was dus bekend in de familie en daarom werd hij in de familie niet vertrouwd. Krivitsky, recruteerde vele belangrijke agenten... met wie hulp hij geheime plannen... voor de bouw van onderzeeërs en vliegtuigen wist te bemachtigen. Hij gold als een succesvolle, vaderlandslievende, partijgetrouwe spion... die beslag wist te leggen op de diplomatieke correspondentie... tussen Hitler, Duitsland en Japan. Maar langzamerhand kreeg hij twijfels. Hij begreep de zuiveringen in de Sovjet-Unie niet. Het begon met een geheime opdracht die hem met afschuw vervulde. In de eerste decemberweek van 1936 kwam bij mij in Den Haag een koerier langs. Hij bracht een dringende boodschap van Sloetski, de leider van de buitenpolitieke afdeling van de GPU... die zojuist uit Barcelona in Parijs was aangekomen. Zoals gewoonlijk vond ik de boodschap die de koerier mij gebracht had... in een kleine filmrol die met een bijzondere camera opgenomen was. Toen de film ontwikkeld was, las ik de volgende mededeling zoekt u uit uw personeel twee mensen uit die Duitse officieren zouden kunnen voorstellen. Ze moeten in hun verschijning indrukwekkend genoeg zijn om voor militair attaché door te gaan. Ze moeten gewend zijn als militairen te spreken en verder even betrouwbaar als dapper zijn. Dit is van buitengewoon groot belang. Ik hoop u over enkele dagen in Parijs te zien. Twee dagen later reisde ik naar Parijs af waar ik mij meldde in Hotel Palace. Mijn secretaris maakte een afspraak met Slutsky in Café Viel op de Boulevard des Capucines. En we gingen naar een Persisch restaurant vlakbij de Place de l'Opera. We hebben ons ingesteld op een spoedige overeenkomst met Hitler, zei Slutsky. De onderhandelingen zijn begonnen en verlopen gunstig. U hebt goed werk verricht, vervolgde Sloetski. maar van nu af aan moet u uw operaties in Duitsland afbouwen. Ik was ontzet. Wilt u daarmee zeggen dat u instructies hebt voor mij om mijn werk in Duitsland stop te zetten? Ik protesteerde. Daarop zei Slutsky, als u het per se wilt weten, het bevel komt van Jezjov zelf. In maart 1937 ging Kriwitsky naar Moskou om over deze aangelegenheid te spreken... met Nikolai Yeshov, het hoofd van de NKVD, de opvolger van de GPU-geheime dienst. De man die de zuiveringen leidde, was echter niet van zijn stuk te brengen. Drie weken later verliet Kriwitsky Moskou. Het was een wonder dat hij niet was gearresteerd. Eind mei was hij weer in Den Haag, maar veel rust zou hij niet krijgen... Op 23 september 1937 werd de Russische generaal Miller in Parijs ontvoerd... door twee zogenaamd Duitse officieren. Krewitsky had al snel door dat het Russen moesten zijn. Het waren dezelfde medewerkers die hij eerder af had moeten staan. Voor de buitenwereld moest het lijken dat de Gestapo achter de daad zat. In werkelijkheid was het Jeschow. Nu begon het net zich ook voor Krewitsky te sluiten... In mei 1937 had hij in Moskou nog de hoogste Sovjet-medaille gekregen. Nu, een half jaar later, werd hij het object van een mensenjacht. Op 17 juli 1937 schreef zijn vriend en ondergeschikte geheimagent Ignace Reis, een brief waarin hij afstand nam van Stalin... en de zuiveringen die de Sovjet-Unie teisterden. De brief die ik u vandaag schrijf had ik al veel eerder moeten schrijven. Namelijk op de dag dat de 16 werden geëxecuteerd... in de kelders van de Lubjanka gevangenis in opdracht van de vader van alle volkeren. Ik hield me toen stil. Ik verhief mijn stem niet als protest tegen de moorden. En daarvoor draag ik een zware verantwoordelijkheid. Groot is mijn schuld, maar ik zal trachten hem snel uit te bannen en zo op mijn geweten te sussen. Tot nu toe ben ik met u opgetrokken, maar onze paden scheiden zich. Wie zich nu stilhoudt, wordt een medeplichtige van Stalin en een verrader van de werkende klasse en het socialisme. Omdat Sergei Spiegelglas, het hoofd van de NKVD-spionageafdeling in Parijs... mij wilde ontmoeten, spraken we af op het terrein van de wereldtentoonstelling. Hij beschouwde deze brief als verraad... en stelde mij verantwoordelijk voor het gedrag van Ignace Reis. Ik had hem in de partij geïntroduceerd en had Porg voor hem gestaan... Hij vertelde dat Reis van plan was Frankrijk de volgende dag te verlaten... zodat hij in die nacht uit de weg moest worden geruimd. Ik moest dat zelf doen of door iemand anders laten doen... maar ik hield mij op de vlakte. Later belde hij mij op en vroeg of ik een brief had ontvangen van Reis. Ik bevestigde dat. In de ogen van Spiegelglas had ik een brief van een verrader ontvangen... en uit eigen beweging verzuimd daarvan melding te maken... Nu was ik een handlanger van Rijs. Ik voelde dat het net zich rond mij sloot. Op de avond van 26 augustus ging ik met Hans Brussen en zijn vrouw Nora Jongert... naar de voorstelling Vijanden van het Gorky Theater. Tijdens de pauze voelde ik ineens een hand op mijn schouder. Toen ik me omdraaide zag ik Spiegelglas met een paar collega's. U kunt met deze kunstenaars morgen met de boot naar Leningrad meevaren, stelde hij voor. Ik zei dat mijn zieke zoon eerst moest genezen. Ik wist zeker dat als ik mee zou gaan, ik mijn doodvornis zou tekenen. Op 5 september 1937 las Krewitski in Le Matin dat Ignaz Reis was vermoord in de buurt van het Zwitserse Lausanne. Het was hem al snel duidelijk dat het oude kameraden waren geweest die hem hadden geliquideerd... Het was de methode NKVD. Vrienden die dicht in de buurt konden komen... moesten zogenaamde verraders uitschakelen. Daarop schreef Krivitski een waarschuwingsbrief aan Elsa Poretsky... de vrouw van Ignace Reis. Beste Elsa, ik heb gebroken met de firma. Na een tijdje zal ik je weten te vinden... maar op dit moment verzoek ik je tegen niemand te vertellen... zelfs niet tegen je meest nabije vrienden van wie deze brief is. Luister goed, Elsa. Jouw leven en dat van je kind is in gevaar. Je moet voorzichtig zijn. Wij beiden zijn volledig met jou in je verdriet. Ik onderteken met de naam van onze wederzijdse vertrokken vriend, Kruitsia. Ook schreef Krewitski een brief aan Hans Brussen. Ik had hem geschreven dat ik slechts met hem in verbinding kon treden... als hij ook tot een breuk met Stalin bereid zou zijn... Hij deelde mij mee dat hij, zoals gewoonlijk, in Hotel Breton in de Rue Dufault woonde... en zich zou verheugen mij te zien. Ik belde hem op en we spraken af in een café in de buurt van Place de La Bastille. Ik kom in naam van de organisatie, waren zijn eerste woorden. Mijn jonge vriend vertelde mij dat hij naar Parijs was gekomen om te breken met de organisatie. Maar een speciale vertegenwoordiger uit Moskou had hem ervan overtuigd dat hij ongelijk had en dat alles wat Stalin deed, de zaak steunde. Nu begon hij mij te bewerken. Hij gebruikte de bekende oude argumenten. Ik deed alsof alles diepe indruk op me maakte. Krivitsky voelde zich steeds onveiliger. Op 19 november 1937 stuurde hij een verklaring aan Marx Dumois, de Franse minister van Binnenlandse Zaken... waarin hij de redenen voor zijn afspringen... jargon voor de NKVD de rug toekeren, uiteenzette... Geconfronteerd met de keus mijn oude kameraden tot in de dood te volgen... of mijn leven en dat van mijn gezin veilig te stellen... heb ik besloten mij niet met gesloten lippen uit te leveren... aan de vuurproef van de stalinistische terreur... die niets van doen heeft met de oorzaak van mijn stap. Ik weet dat er een prijs is gezet op mijn hoofd. De dader is op zoek naar mij en zal zelfs mijn vrouw en kind niet sparen... Ik heb mijn leven vaak geriskeerd voor mijn taak... maar ik wil niet voor niets sterven. Ik zoek uw bescherming voor mijzelf en voor mijn gezin... met de toestemming in Frankrijk te mogen blijven... tot ik kan reizen naar een ander land... en in mijn levensonderhoud kan voorzien voor mijzelf en mijn gezin... in totale onafhankelijkheid en zekerheid. Het was een bede om politiek asiel. De Franse autoriteiten, in moeilijkheden gebracht door affaires... na de moord Price en Miller, hadden geen behoefte aan een nieuw schandaal... Op 25 november 1937 werd Krivitski een kart d'identité verstrekt... en een persoonlijke bodyguard toegewezen. Politie-inspecteur Maurice Maupin. Hij zou met hem naar het Zuid-Franse IER reizen om onder te duiken. Tegen middernacht op 26 november 1937... op mijn eerste trip met inspecteur Maupin gedurende de stop van een half uur in Toulon... keek ik uit het raam en ontwaarde twee bekende figuren op het perron tegenover... Hans Brussen en Ivan Kral, ook een voormalige assistent van me. Ik schreeuwde naar Maupin wat er aan de hand was. De inspecteur sprong van de trein, trok zijn revolver... en rende samen met mij achter de twee verdachte figuren aan. Hij ontdekte twee andere samensweerders. In totaal vier mannen die samen wegholden, met hun handen in hun zakken. Ze waren verrast omdat ze mij dachten alleen aan te treffen... Na enkele minuten besloot Maupin dat het niet wijs was om achter vier gewapende mannen aan te jagen. Daarom stopte hij en keerde met mij terug naar de trein. Ik dacht dat zij van plan waren me levend vast te nemen... en me in de haven van Marseille aan boord van een Sovjetschip te smokkelen. Voormalig pvd medewerker Jan van den Ende verdiepte zich na de oorlog in de zaak... en kwam erachter dat Hans Brusse op zijn beurt ook een assistent had. Namelijk Jan Jongert, de broer van Brusse's vrouw Nora. Dat was Hans en er was Jan. En die gingen beide naar uh, Marseille. En, in de opdracht van de opdracht Moskou. Van Moskou. En wat won daar maar Beiden geloofden. Hans was een heel erg gelovige. En Jan was, ik zou haast willen zeggen, een soort van meeloper. Je, je moet dat zien van iemand waar je tegen opkijkt. Hij keek echt tegen die Hans op. En hij gaat dus met die Hans op. Hans vraagt dan in het belang van de partij om iets belangrijks te gaan doen. Legt ook uit wat. Er wordt een advertentie gezet. Fijn, ik ken jullie dat gedoe. Dat. Ik weet niet meer in welk blad, uh, in, in het blad in het Parijsblad. Je zet dus een advertentie in, uh, laten we zeggen, de En daar zet je in uh, bij huwelijksadvertenties van, ik noem maar iets. Uh, ik zoek een blondine van uh, 33 jaar. En die 33 slaat dan op het tijdstip dat je elkaar ontmoet. Of het bedacht dat je elkaar ontmoet. Dan moet je tien van aftrekken bij Zéline Gebeelden. Dus dat is de 23ste. En ze moet 1,20 meter zijn, ik noem maar wat. En dat betekent zo laat. En, mm -hmm. en degene die dus in dit werk zitten, lezen al die advertenties steeds door. Iedere dag komen dus die advertenties erin, er drie dagen geplaatst. Die komen in ieder geval één van die dagen die advertenties tegen. En die weet nu, ik moet in Marseille zijn op de 23 ste s'avonds om 7 uur. Dat wist Krivitsky dus? Dat wist hij. En dat zijn vaste afspraakpunten. Dus ik zou maar zeggen, in dit geval was het dan om een bron in Marseille. Nou, daar gaat hij dus naartoe. Maar hij had inmiddels dus contact met de Franse dienst. En de Franse dienst dekte hem af. Want die zei, we gaan er naartoe en we gaan bekijken wat er gebeurt. En want die wilden natuurlijk wel weten van, er is dus een agentencontact. Hè? Mm -hmm. En ze namen dus aan dat het uh, Hans was. Maar ze wilden eigenlijk die twee overlopen en dan Hans draaien. Want Kriwitski was afgesprongen en Hans nog niet. Dus je, kunt, je hebt iemand die afgesprongen is geschiedenis. Je moet de vent hebben die erin zit. Terug in Parijs werd op Gare du Nord wederom een poging gedaan Kriwitski uit de weg te ruimen. Dat Hans Brussen daar de hand in had, is waarschijnlijk... als we de getuigenis van Beatrice Jongert, zuster van Nora, volgen. In die decembermaand van 1937... Met haar kersverse echtgenoot, de componist Rudolf Escher... bracht ze de Witte Broodsweken door in Parijs. Toen zijn we met de trein naar Parijs gegaan. En die bleken daar ook te wonen, Hans en Noor. Ik vraag me niet waar, dat heb ik nooit geweten. Dus die kwamen al gauw naar ons atelier. We hadden een atelier alleen. En, gewoon eens kijken. En dat werd toen eigenlijk een heel gezellige tijd. Want ze, zij wisten de gekste kroegjes. Waar je dus, en ook gesloten huizen met restaurants... waar je zo'n beetje moederstampot kon eten. En hadden we dolle pret. en was Noor ook verschrikkelijk gezellig. Heel geestig. In december 37 kwamen ze bij ons min of meer in paniek. En vroegen of ze een paar dagen in ons appartement... en wij kregen een hele hoop geld en mochten in het duurste hotel... wat we maar konden verzinnen, ons intrek nemen. Voor een paar dagen was dat maar. Nou, we zijn gewoon naar een heel behoorlijk hotel... op de boulevard en gegaan. En we hebben het geld niet over de brug gespeten. En we moesten onderbroek voor hem kopen. Nou, Ruud was zo en Hans was zo. Maar dat hebben we ook allemaal gedaan... En toen um, is Noor te komen zeggen dat ze, dat ze weggingen, uh, niet waarheen... en dat ze, uh, dat ze het land uit moesten, hals over kop... en dat we nooit uh, de politie achter hen aan mochten sturen en niet mochten zoeken. Dus dat hebben we dus ook nooit gedaan. 5 november 1938 ging Kriwitsky, samen met vrouw en kind... aan boord van de Franse lijnboot Normandie. Aangekomen in de Verenigde Staten werd hij uitgebreid door de FBI ondervraagd... om vijf dagen later officieel te worden toegelaten. Hij was een belangrijke informant voor de FBI. En met zijn artikelen in de Saturday Evening Post... zou hij een breed publiek op de hoogte stellen... van de achtergronden van de zuiveringsprocessen... Hij openbaarde de plannen van een overeenkomst tussen Hitler en Stalin... het zogenaamde Molotov-Ribbentrop-pact... ruim voordat dit in werking trad in augustus 1939. En hij vroeg zich hardop af waarom Stalin het Rode Leger onthoofde... in een tijd dat Hitler zich koortsachtig voorbereidde op een oorlog. Was er een relatie tussen de zuiveringen in het Rode Leger... en Stalins pogingen om tot een vergelijk met Duitsland te komen... Zijn houding, wist hij, riep de ergernis op van Stalin en consorten. Op 7 maart 1939 ging Kriwitsky, niet ver van Times Square, eten met een aantal redacteuren van een New Yorkse arbeiderskrant. Vijftien minuten na aankomst kwamen er drie mensen aan een tafel naast mij zitten. Eén van hen herkende ik als Sergej Basov, alias Boris Bikov, een matroos uit de Krim en veteraan van de militaire inlichtingendienst. Ik wist dat Biekhoff jaren geleden naar de Verenigde Staten was gestuurd... waar hij als agent functioneerde en daarmee staatsburger was geworden. Na het eten stapte ik op, waarop Bashoff me aansprak. Bent u gekomen om mij neer te schieten? vroeg ik hem. Nee, maar natuurlijk niet. Ik wil me juist vriendelijk met u onderhouden... antwoordde een joviale Biekhoff. Ik moest denken aan Hans Prusse en Gertrude Schildbach die verdacht werd van moord op zijn vriend Ignas Reis. Het was de Sovjet-strategie om het zogenaamde afvalligen af te rekenen. Vrienden die dissidenten proberen te lijmen en dan toe te slaan. Ik had het gevoel dat ik weer was ontsnapt aan een aanslag. In januari 1941 schrijft Paul Wol, een voormalig medewerker van Kriwitski... een brief aan de FBI. Hij had Hans Brussel op straat gesignaleerd... In de FBI-rapporten is zijn verslag terug te vinden. Dr. Wol had Hans Brussen in Europa diverse keren ontmoet. De laatste keer zag hij Hans in New York... op de Fifth Avenue nabij de 26e straat. Hans wachtte op dat moment op een bus en was alleen. Het was twee dagen voor de datum van de brief... die hij schreef naar Suzanne Lapolette, een vriendin van Krivitsky. My dear Miss LaPoelet, wilt u... Uw eerbare vriend Krivitski informeren dat een verdacht persoon... genaamd Hans, in New York is. Ik heb de brief aan u geadresseerd... aangezien Krivitski zich voor mij verbergt. Vermoedelijk omdat hij mij nog 200 dollar schuldig is... in verband met werk dat ik voor hem heb verricht. Zijn dwaalwegen rechtvaardigen deze waarschuwing nauwelijks. Ik aarzel om hem te sturen. Het is misschien beter als de ratten elkaar verslinden... hoogachtend... Paul moet geen twijfel hebben gehad over Brussels ijver... en diens persoonlijke behoefte zijn speciale taak te vervullen... na twee vorige mislukkingen. Tegenover een ambtenaar van de FBI zou Krivitski hebben verteld... Als ik ooit dood word gevonden en het lijkt op zelfmoord, geloof dat dan niet. Het zal slechts een zelfmoord lijken, maar in werkelijkheid zal het moord zijn. Trotsky zal worden vermoord, en ik ook. Ga alsjeblieft naar Mexico en waarschuw Trotsky. De FBI-man ging naar Mexico City om Trotsky te ontmoeten... en vertelde hem wat Krivitsky had gezegd. Krivitsky heeft gelijk, zei Trotsky... Wij zijn de twee mannen die de Sovjet-geheime dienst heeft gezworen te vermoorden. Niet lang daarna zou Kriwitsky worden gedood. Na de moord op 10 februari 1941... bleven de Amerikaanse en Britse geheime diensten... nog jarenlang geïnteresseerd in Krivitski en zijn netwerk. De zoektocht naar Hans Brussen zou niet stoppen na de dood van Krivitski. In de jaren 50 vervaardigde een tekenaar van de FBI een tekening van de Nederlander op basis van de beschrijvingen van Paul Wol en de foto's van Brussels neven Kees en Jan. Bill Visser, een medewerker van de BVD die over Brussen contact had met de Britse geheime dienst, trok nog enkele berichten na, voor zover mogelijk. Hij heeft wel zijn moeder nog eens een kaartje gestuurd, of een briefkaartje. dat hij in een ver land zat, en dat was het. Na de oorlog? Na de oorlog. Nog jaar was dat ongeveer? Ja, in de beginperiode zal het geweest zijn, ik denk 48, 49, zoiets. En wat schreef hij, ik zit in een ver land? Of? Ik zit in een ver land, we zitten in een ver land. Maar dat kan alles zijn natuurlijk. Dat kan Amerika zijn, dat kan Rusland zijn, dat kan China zijn. Ja, u luisterde naar Hans Brussen, de wreker van Stalin... met dank aan Paul Arnoldersen stemmen. Astrid Nauta, Elmer Zwart, Aad van Nieuwkerk, Chris Keijnen... Anton de Goede, Jan van der Garde, Techniek bij die Kamer en de documentaire was van Hans Olink. U kunt deze spoort terug documentaire bestellen... door 7,5 euro over te maken op rekening 444600... ten naam van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van spoort terug Hans Brussen. Dus 7,5 euro, 444600 ten naam van de VPRO in Hilversum. Onder vermelding van de spoortrug Hans Brussen. Dit was alles waar wij tijd voor hadden. Zometeen voor de tienduizendste keer langs de lijn. Gelukwensen voor de collega's daar, van ons allen hier bij OVT. Wij zijn er volgende week weer. Opnieuw vanuit studio Desmet. Met Toko van Dis. U kunt u opgeven voor die paar plaatsen die er nog zijn... op geschiedenis24.nl-OVT. geschiedenis24.nl-OVT.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 20 jaar The Rolling Stones. Maandag 2 april. In de Stadsgehoorzaal in Leiden. The Rolling Stones Tribute. Met het Metropoolorkest. De J's. Van Dickhout, Marcel de Groot. Tim Akkerman. Erwin Nijhoff. Elske de Wal. Daniel Brosseven. Ben Saunders. En Charlie Luske. Ga voor kaarten naar radio2.nl.